Drie uur door negens met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in New York is de Amerikaanse filmmaker... Nora Ephron overleden, meldde Amerikaanse media. Ze was al een tijd ernstig ziek. Ephron werd wereldberoemd als schrijfster van onder meer de films Silkwood... en When Harry Met Sally. Voor het scenario van die films kreeg ze een Oscar-nominatie. Later ging ze zelf regisseren. De romantische comedy Sleepless in Seattle en You've Got Mail... allebei met Tom Hanks en Meg Ryan, waren kaskrakers.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 De gemeente staat nu voor een miljoen euro garant bij de bank. Met die garantstelling denkt de stichting Werelderfgoed Kinderdijk dat weer aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De beheerder van de molens zat met een tekort van 9 ton, onder meer door een dure restauratie. Het dreigt een faillissement, maar de stichting hoopt nu dankzij de garantstelling door de gemeente een geldgieter te vinden. De molens van Kinderdijk staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.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 Goedenacht. u luistert naar het tweede uur van vrouwenfluiten af van Omroep WNL. Leuk dat u weer luistert. Komend uur hoort u EK-hater Bert Brussen, een live optreden van Annie die u kent van de hit Wonder Woman, ook wel bekend als Why Is My Life So Boring. En u hoort schrijfster Nienke de Jong over Vrouw kijkt Sport. Naast fanatieke voetballiefhebbers zijn er natuurlijk ook nog de echte EK-haters. Deze haters zit in tijden van EK vaak ondergedoken. Daarom was het even zoeken, maar gelukkig hebben we er een gevonden. Ja, hij is een echte uh, Twitter-freak en hij is een van de invloeds invloedrijkste online Nederlanders. Hij noemt zichzelf uh, een nieuwe hufter, schrijft voor geen stijl... en staat bekend om zijn rechtse harde humor. Deze EK-hater verschijnt vaak op televisie... maar waar je hem nooit zal vinden is in de oranjegekte. Aan de telefoon Bert Brussen, goedendacht. Goedenacht. <lacht> Bert, waar heb jij dit EK ondergedoken? Uh, niet, maar gelukkig duurde uh, dit EK duurde qua oranje niet zo heel lang. <lacht> maar wanneer het langer duurt, ga je dan wel onderduiken? Um, nou, ik krijg het punt is een beetje dat je het waarop het Nederlands elftal speelt. Je, daar moet je, moet je de stad en de uitgangsgebieden moet je echt gaan echt En dat begint al zeg maar echt een paar uur meestal. smiddags middags al, als er zeg maar s'avonds wordt gespeeld, begint het al. Dan lopen we al, al, al hele gezellige in het oranje geklede hossende mensen. kom je dan tegen en da daar weet je al, nu moet ik zeg maar wegblijven. En waar ga je dan naartoe? Nou, nah, gewoon in mijn huis en uh, ik heb gewoon altijd een voorraad uh, thuis liggen, dat is ook bijvoorbeeld bij Koningendag, dat is ook zoiets, ik woon in Amsterdam, dus uh, dat zorgt kan dat ik voldoende voedsel en uh, drinken in huis heb. Gordijnen dus dicht? Uh, ja, ja, gordijnen dicht en uh, dat, dat, dat, dat, dat je daar gewoon volledig kan afsluiten van <laughs> dat geheel. Maar waar komt jouw EK-haat eigenlijk vandaan Bert? Nou, nee, ik heb eigenlijk, geen, uh, eigenlijk helemaal geen EK. Het is net alsof die mensen iets gunnen. Ik, ik uh, gun uh, al die mensen een, een, een, een voetbalspelletje. Maar ik, ik heb nooit wat gehad met voetbal. Dus ik, oh, de, de sport vind ik niet interessant. Uh, en um, ik heb al helemaal niets met, uh, met gezelligheid. En uh, nou ja, ik denk dat. Dat, dat, dat, dat, dat Nederlands elftal en boer zoet vrouw zijn, denk ik wel de gezelligste dingen in Nederland. En uh, daar. Nee, dat, dat. Ik word. Ja, ik word daar echt fysiek merk ik. Daar krijg ik daar pijn van ook als ik dat zie. Ja, dan ben ik, ik wel benieuwd eigenlijk naar. Een, wat is dan jouw grootste. De top 5 grootste ergernissen tijdens dit EK? Ik weet niet of dat de top 5. Is, maar dat. dat eigenlijk, eigenlijk geen behalve het feit dat je. Dat je ja, die rare, kleffe samenhorigheid om een spelletje. Dat mensen ook in het oranje. En dat krijgen ook mensen met leuke dingen. Dus mensen die zich als leeuw gaan verkleden of als indiaan. En een maar dat is toch afschinken. eigenlijk heel gezellig, Bert? Het is verschrikkelijk gezellig. Dat is ook, dat is ook de reden, waarom het zo leuk is natuurlijk. Maar ik kan het... Ik, nou ja, ik, ik heb daar... Ik weet het niet. Ik, misschien... Het zou heel goed kunnen dat ik daar toch een soort van... Uh, een storing in het autistisch spectrum heb. Dat ik dat niet begrijp. Maar ik denk, ik kijk er toch naar alsof ik... Uh, nou ja, alsof ik op een planeet... onder de planeet, of een nieuwe planeet... er is gekomen en al aliens zien. Ik denk van, doen die mensen allemaal raar? Uh, hoe uh, oud je je, uh, haat dan? Nee, ja, die houd ik niet. Ik, maar, nogmaals, ik heb helemaal geen behoefte om, uh, om die mensen plezier te verpesten. Het is een beetje hetzelfde als, uh, als een kerk ingaan en dan uh, gaan roepen dat je het zo vervelend vindt dat er over God wordt geluld. Dan moet je niet naar de kerk gaan. En, uh, ja, ik ga ook niet naar uh, ik ga ook niet naar, uh, naar een kroeg uh, met een groot voetbalscherm als Oranje speelt. Dus je Ik hoef het ook helemaal niet te uiten, maar als het, als het me gevraagd wordt, dan kan ik dat wel uitleggen. Maar dus je, je hebt geen uh, EK-hatersclubje opgericht ofzo? zo. Nee, dat, vind ik ook, dat is ook allemaal, allemaal overdreven. Het is meer dat ik er geen deel van uit wil maken. En ik voel me ook niet echt helemaal niet verheven boven. Dat is ook altijd uh, wat je meteen hoort. Dat mensen zeggen, die, dat, dan krijg je van die oranje mensen die staan al helemaal op de hossen. En dan zeg je dat je niet interesseert. Dan zeg je, oh ja, een beetje neerkijken op het volk. Je zelf, dat is helemaal niet bedoeld. Het is gewoon, ik heb dat nooit. Ik heb dat niet, niet, met, niet in een ski -hurt. En ik heb dat niet met normaal uitgaan. Dus ook niet in het oranje. Ik hou, ik, hou ook, ik hou ook niet van uniformiteit uh, ja, en ook niet van, van chauvinisme of, uh, of nationalisme en dat is trouwens ook zoiets. Hè? Dat is wel heel grappig dat als zeg maar, iemand een scheert wilde, dan wat zegt over nationalisme. Nou ah, ja, opificisme, keer weer. Zo, behalve dan als oranje speelt, dan is het ineens. Uh, dan moeten we massaal, uh, moeten we met de prinsvlag gaan staan wapperen. En, maar uh, jij bent dus helemaal niet uh, nationalistisch. Nee, dat, daar heb ik allemaal, allemaal, helemaal niks mee. Dat interesseert me echt totaal geen zak wie uh, welk land wint. Ik bedoel, ik... ik uh, het is dat ik in Nederland ben geboren, maar ik kan net zo goed ergens anders wonen of vandaag geboren zijn. Dus ik voel me daar totaal niet mee verbonden. Ook. Vind je de kleur oranje dan ook zo irritant? Nou ja, wel als, uh, als het uh, ongeveer elke, elke milliseconde in je ogen wordt gedrukt, <lacht> dan is de kleur oranje wel vrij irritant, ja. Nou Bert, dan uh, wens ik jou heel veel succes morgen tijdens de halve finale. En uh, slaap lekker. Ja, nee, dank uh, jullie ook. Nog een uh, prettige uitzending deze nacht. Dank je wel Bert. Ja, dag. dag. Anna van Luarhoven en Cecil van der Grift fluiten af. Voetbalvrouwen, ja, we kennen ze allemaal in Nederland. Jolante Snijder, Winona de Jong, Sylvie van der Vaart en ga zo maar door. Maar onze Nederlandse stervoetballers hebben maar aan één vrouw nog meer te danken. Ja, ze brachten ze naar training, wasten hun outfits, droogden hun tranen en kookten hun lievelingsmaal. Door hun groeiden onze jongens uit tot sterspelers. Inderdaad, we hebben het over niemand minder dan hun bloedeigen moeder. Aan de telefoon hebben wij Diana Kuiper, schrijfster van het boek Voetbalmoeders. Diana, nacht. Goedennacht, hallo. Diana, wat hebben voetbalmoeders met elkaar gemeen behalve een voetballende zoon? Nou, wat ze met elkaar gemeen hebben is uh, niet zoals bijvoorbeeld voetbalvrouwen je kan zeggen dat die wat gemeen hebben. Zij zijn eigenlijk vooral erin gerold en, uh, en hebben alles gegeven om de, om de droom van hun zoon waar te maken. Dus hun, hun bak met liefde is eigenlijk hetgeen wat ze gemeen hebben. En wat hebben deze vrouwen allemaal moeten opofferen eigenlijk voor hun, uh, voor hun voetballende zoon? Ja, heel veel. Veel tijd. Ik, uh, ik stond ervan te kijken toen ik dat uh, ging onderzoeken. Maar het is gewoon, zeker als je zo'n op een gegeven moment uh, dan bijvoorbeeld bij Ajax uh, wordt aangenomen, dan betekent dat gewoon dat je iedere dag uh, die kids naar de training moet brengen. En uh, ja, en of de vader doet dat of die moeder doet dat, maar het is gewoon een dagelijks uh, ding en er moet natuurlijk gezorgd worden dat er eten op tafel staat en uh, dat die voetbalkleren de volgende dag weer mee kunnen. Dus het zijn ook uh, meerdere wasjes per dag. Dus het is gewoon ja, een want werken job. de meeste moeders nog of krijgen ze hun werk van vroeger nu eindelijk terugbetaald van hun zoons? Nee, een deel werkt nog ja. Ja, er zijn toch wel. Kijk, die zoons die kunnen wel nu alles kopen van die voor die moeders. Uh, maar dat vinden die moeders tegelijkertijd ook wel een beetje gênant. Die vinden het heel moeilijk om, uh, om dat aan te nemen. Ondanks dat ze weten dat, uh, dat hun zoon genoeg heeft. Er uh, zijn zeker moeders die nog werken, zoals de moeder van L. Elia bijvoorbeeld. Maar ook de moeder van uh, Giovanni van Bronkorst. Die zegt ook van ja, nodig is het niet, maar ik wil gewoon mijn eigen leven. Uh, hebben en, uh, ja, en niet afhankelijk zijn van mijn kind. Ja, want je hebt heel veel moeders gesproken van, uh, van bekende voetballers, onder andere moeder van de Sar, moeder Snijder en uh, moeder van Bommel. Wat ja, mij eigenlijk door. opviel was dat ze zo openhartig waren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, uh, dat vond ik eigenlijk ook. ja dat, dat, uh, dat waardeerde ik ook heel erg. Ik denk dat zij het leuk vonden om een keer een ander geluid te kunnen laten horen. Um, uh, de voetbalnieuws, voetbalpers is vaak heel hard, dat wereldje. En uh, ik denk dat zij het leuk vonden om, uh, om te praten over iets, zoiets als, als de liefde voor je kind. Dat, uh, ja, dat is vanzelf natuurlijk heel intiem en ja, ik denk dat zij het leuk vonden om daar mee te werken. Ja, want wat mij ook zo moeilijk lijkt voor die moeders is die verhalen van, over hun zoon, die worden verteld door de pers. Hoe gaan ja. die moeders daar eigenlijk mee om? Nou, heel, heel moeilijk, heel slecht. Ik, uh, ik moet er nu ook weer aan denken, omdat het nu natuurlijk uh, weer hetzelfde is. Uh, maar het, voor een moeder is niks erger dan, uh, dan, dat, dan dat de wereld slecht praat over je kind. Ja, uh, voor, de, voor de moeder van Bert van Marwijk is het nu even geen leuke tijd. Nee, nee, nee, <laughs> precies. En, en, en voor niemand van die jongens niet, want het, uh, ja, ze, ze kunnen niks goed doen. Het zijn allemaal... Uh, uh, prutsers volgens, uh, volgens de pers nu. En ja, dat is gewoon. Nou, ja, voor een moeder is dat echt uh, heel erg om te horen. Ja, want de moeder Doen van we Wesley Snyder. die heeft uh, ook best wel wat te voortduren gehad. En de ja. familie is best wel regelmatig in een negatief daglicht uh, gesteld door de pers. Merkt u dat ze daardoor ook minder open is? Nou, ze was. Uh, um, ja, nou ja, minder open, weet ik niet. Maar ze was inderdaad wel op de hoede, weet je wel. En ze wilde ook echt. Uh, ja, zeker weten van. Uh, uh, sowieso mo mochten alle moeders het lezen, maar zij was wel echt van... Uh, ja, jeetje, en uh, wat ga je er dan precies mee doen, weet je wel? En terecht ook, want ja. uh, zij is altijd uh, de sjaak, zeg maar, uh, ja. Ja, want uh, uh, ze uh, hebben het maar te voortduren met die voetbalmannen. Maar ik zit eigenlijk zo te denken, volgens mij doen die voetbalmannen heel erg stoer altijd. Maar zijn het stiekem allemaal een beetje mama's kindjes? Ja, ik vind van wel, ja. ja, dat is, <lacht> ja vol, vol, vol, volgens mij wel, want... Ik, ik denk ook dat dat um, sterker wordt naarmate ze, ze hoger aan de top komen. Want um, ja, ik, ik denk dat op het moment dat je dus uh, steeds hoger komt, je verdient heel veel geld en je bent heel beroemd en iedereen wil je vrienden zijn, zeg maar, dan is er maar één iemand of twee, misschien met je vader, die uh, geen tweede agenda heeft. Weet je wel? Je moeder is gewoon die houdt van je omdat jij uh, jij de kind bent. En die, die maakt niet uit weet je, hoeveel je verdient of bij welke club je voetbalt. Die is er gewoon altijd voor je. Dus ik zie ook echt uh, un unaniem bij al die elf uh, moeders dat die band met hun zoon heel sterk is. Heel goed. Nou, als u meer van deze bijzondere verhalen wilt horen, voetbalmoeders staat er vol mee. Uh, Diana Kuip, dankjewel. Graag gedaan. wel. <laughs> Straks in Vrouwfluiten af horen we de grootste ergernissen, dit EK. Maar nu eerst Jaap-columniste en schrijfster Joyce Brekelmans. Zij heeft voor ons een column geschreven over vrouwen en voetbal. Of ik nog wat ergernissen had over het EK. Nou, heb je even? Kijk, het EK is een prachtig volksfeest: verbroedering, gezelligheid, uren pruttelen over de opstelling en door de week bier drinken. What's not to like? Nou. De berg plastic troep waar je in elke supermarkt mee opgezadeld wordt bijvoorbeeld, dat is wel een dingetje. Of de vrouw, ga eens bier halen, want je begrijpt toch niks van voetbalgrappen. Super origineel en vooral hilarisch. Oh, je gaat je vriendin aan de ketting leggen, zodat ze zich alleen tussen het aanrecht, de koelkast en de bank kan bewegen. <laughs> wat een dijenklets, hoe kom je erop? Um, is dat toevallig dezelfde vriendin die je kleren voor je uitzoekt en voor wie je s'avonds na negen uur geen koffie meer mag? Ja? Oké, okay, dan begrijpen we elkaar. Nu brengen voetbalwedstrijden sowieso wel het kroonmagnon in de mens naar boven... maar dat zelfs keurige, brave, hoogopgeleide mannen... hun zorgvuldig onderdrukte seksisme en homofobie ineens niet meer de baas kunnen... als er een bal in het spel is, blijft verwonderlijk. Zo is de tegenstander afwisselend een mietje, vuile flikker, homo of een wijf. En de grootste homo van allemaal is Cristiana Ronaldo. Nu, als iemand de toren des hooligans in mijn ogen verdient dan is het wel die laffe, jankerige, megalomane... tuttebel met boybandhaar, maar dat maakt het nog geen gay. Sterker nog, ik zou me als homo redelijk beledigd voelen... als ik met een dergelijke natnek vergeleken werd. Als wijf was ik dat in ieder geval wel. Maar dat ik het oneens ben met de terminologie... wil niet zeggen dat ik de frustratie niet begrijp. Want die ontzettende snotstengel... zat me mooi met zijn glimbek in de halve finale. En wij niet. Dat is ook meteen waar de schoen wringt. Want hoe hard warm het ook mag voelen als voor de wedstrijd een trots en luid Wilhelmus opstijgt... vanuit de verbroederde Zee van Oranje. Even potsierlijk en lullig staan we na het fluitse allemaal alleen in ons bier te huilen. En dan komt de zure regen pas echt met pakken uit de hemel. Voetbalhaters en doemdenkers verkneukelen zich... om het hardst om de hart te pijnen van de supporters. Want ze hadden het toch gezegd? Of heel recalcitrant een Duitse of Portugese vlag... over hun social media avatars geplakt. Want dat is blijkbaar het toppunt van rebellie anno 2012. Een fucking twibben. Bijna net zo inspiratieloos als het spel van de Nederlands elftal... na de eerste twintig minuten van elke wedstrijd. Of zullen we het daar maar beter niet meer over hebben? En nog helemaal niet over al die Aftantse boerderijdieren... met hun zogenaamd voorspellende gaven... die blijkbaar allemaal wel meer verstand van voetbal hebben... dan onze zogenaamde analisten. Nee, we gaan het loslaten. Onze wonderlikken en hopen dat... niet Duitsland, niet Portugal, niet Spanje... dus Italië wint. Hé hey jongens, weten jullie nog hoe gezellig het was? daar in de kroeg, in die van bier en hoop doordrenkte oranje heg. Doen we het over twee jaar weer? Ja. ja, zoals je al hoorde hebben de vrouwen veel te voortduren gehad, dit EK. Maar als je als vrouw niet van sport houdt, heb je deze zomer wel een probleem. Eerst het EK-voetbal, dan over naar de Tour de France... en dan ook nog eens de Olympische Spelen. De mannen zitten deze sportvolle zomer gekluisterd aan de buis. Ja, en als je dan als vrouw niks van dit enthousiasme van je man voor sport op tv begrijpt... Ja, dan heb je wel een klein probleempje. Maar gelukkig biedt uh, schrijfster Nienke de Jong hulp met haar boek Vrouw kijkt sport. Nienke, goeienacht. Goeienacht. Nienke, ik wil allereerst even beginnen met een compliment. Jij legt in jouw boek buitenspel uit. Op ja? zich is dat al een compliment waard. Mm -hmm. Maar waar ik echt van opkeek was dat je dit in drie korte zinnen deed. Hoe heb je deze topprestatie behaald? Het, het kan dus gewoon. Kijk, misschien... dat dat mannen als ze het aan ons uitleggen dat we het nodeloos ingewikkeld maken... of allemaal moeilijke termen bij gebruiken, maar het is dus eigenlijk hartstikke simpel. Dus ik denk, nou, ik leg het nog één keer uit en daarna weten jullie het allemaal... en dan hoeven we het er nooit meer over te hebben. Nou, doe het nog even één keertje voor ons. Uh, nou, het is gewoon zo dat de, de aanvaller mag niet uh, uh, zonder bal voorbij de laatste man van de tegenpartij mag komen... Nou, kort kan heeft, niet. Dan mag het, anders niet. <laughs> Nienke, ik weet eigenlijk de ballen van sport en eerlijk gezegd vind ik uh, sport op televisie eigenlijk al helemaal niet zo leuk. Mm -hmm. uh, waarom moet ik dan als vrouw uh, toch sport gaan kijken en het dan ook nog eens begrijpen? Uh, nou ja, de, daar zit eigenlijk de crux, want als je er een heel klein beetje van af weet, dan wordt het ineens heel erg leuk. Kijk, als je gewoon naar een sport zit te kijken waar je niks van snapt, bijvoorbeeld... je kijkt de Olympische Spelen naar rennen en... je denkt alleen maar ja, wat doen die mannen in die houten baan en ze rijden maar wat en wat gebeurt er dan? Yeah. Dan is er ook niks aan, maar als je weet hoe ze punten kunnen halen of hoeveel rondjes ze moeten of uh, hoe dat soort dingen in zijn werk gaan, dan wordt het heel interessant. Uh, stel dat we nou een uh, voetbalvrouw willen worden, moeten we dan een andere tactiek toepassen dan bij andere mannen? Want dat las ik in jouw boek. Ja, ik geef een cursus hoe word je een voetbalvrouw en ik denk dat, ja, nu, na de recente, recente ontwikkelingen met uh, Estelle uh, Gullit en, uh, en Ruud Gullit en zo, weet ik niet zeker of je dat nog wil, <lacht> maar mocht je nog steeds in de race zijn of nog steeds interesse hebben in, uh, in het, het voetbalvrouwschap, uh, je moet vooral de man vroeg spotten. Want die jongens zijn altijd op hun achttiende al, al lang onder de pannen en dan, uh, dan ben je te laat. Dus je moet al in de A-jeugd zo uh, je talentje spotten en dan maar hopen dat het dan echt een profvoetballer wordt. Dus je, je moet je op je zestiende al langs het veld staan schreeuwen zeg maar? Precies, of dan word je vrijwilliger in de kantine van de voetbalvereniging of zo. Kijk, misschien is dat wel een uh, goede tip. Nou, dan is het voor ons in ieder geval al te laat. En in Heila. je boek uh, zeg je dat uh, voetbalmannen helemaal niet zo knap zijn. Waar komt dit uh, door volgens jou? <laughs> Nou, dat is een theorie, uh, die heb ik uit een Amerikaanse comedyserie, How I Met Your Mother. Dat is uh, uh, het cheer uh, cheerleader effect. En uh, dat draait erom dat mensen in een groep heel knap kunnen lijken, maar dan eigenlijk afzonderlijk helemaal niet zo knap zijn. Maar doordat een soort van groepsblindheid ontstaat, denk je dat mensen heel knap zijn, zijn ze uiteindelijk niet. Dus bij cheerleaders zo, bijvoorbeeld ook, bij de Spice Girls vroeger. Dus die... Ronaldo zouden we gewoon echt straal voorbij lopen, zeg jij? Ik, ja, ik denk dat omdat hij dus in een groep uh, functioneert... en ze hebben allemaal dezelfde kleren aan en zo, dan lijkt het nog heel wat. Wel neem ze iemand als Johnny Heitinga. Dat is niet lullig bedoeld, maar die, is niet, <laughs> die heeft niet, niet een bedoeld. esthetisch verantwoord gezicht. En toch vind je hem aantrekkelijk, maar dat komt omdat hij in een groep zit. Nou, goed punt. Hey, en je hebt het niet alleen over voetbal, maar ook over de Tour de France. En die zit er oh. alweer aan te komen. Wat ja. maakt het voor ons nou zo leuk om te kijken naar een paar fietsende mannen... en dan urenlang... Nou, het is gewoon... Uh, wielrennen is echt de leukste sport om naar te kijken... mits je er wat van af weet. Dus daar is het boek ook echt voor geschreven. Mm -hmm. uh, omdat bij wielrennen gaat het nooit... De, de snelste wind eigenlijk bijna nooit. Het is altijd de handigste wind. Of uh, degene die zijn ploeg het beste georganiseerd heeft. Of degene die... Nou ja, uh, zullen we het niet over doping hebben? Die de <lacht> of die gewoon uh, het beste bluffpoker heeft gespeeld. Die wint. Maar het is bijna nooit de snelste. Dus er zitten 150 mannen... Uh, eentje wint. En die andere 149 zijn waarschijnlijk gefrustreerd... omdat ze het niet hebben gewonnen. En minstof. dat maakt het leuk om te kijken. Ja, omdat je als je die verhalen erachter een beetje leert, leert kennen... en dat gaat heel snel, omdat commentatoren altijd natuurlijk... de hele dag doorlullen... Uh, kom je er ineens achter van... oh, en dit is uh, Cadel Evans... en die, is, die heeft vorig jaar gewonnen... en die komt uit Australië... En, uh, en hij woonde vroeger in de Outback... en, uh, en zijn vrouw is pianist. Weet je, dat, dat soort dingetjes, als je die dingetjes weet... Dan ga je opeens ook voor mensen juichen, omdat je ineens weet dat ze bijvoorbeeld een hele ongelukkige jeugd hebben gehad of zo. Weet je, ja dat precies, het allemaal achter, achter maakt het leuk. Maar ja. wat moeten we nou eigenlijk echt weten om deze sportvolle zomer door te komen? Dan moet je eigenlijk weten dat uh, van een team bestaat uit negen man van elke ploeg elke uh, Dat daarvan acht mensen nooit eigenlijk voor de wind rijden. Dus ze rijden allemaal voor, voor een kopman. En de rest vindt het prima. Die, die rijden gewoon. Uh, net zoals ik in een, in een elftal ook verdedigers heb die nooit scoren. Uh, heb je ook renners die nooit winnen en daar totaal oké okay mee zijn. Nou, ik ben benieuwd of ik uh, nu anders naar de Tour kijk. <laughs> Dankjewel uh, Nienke de Jong. De is om deze zomer door te komen. Vrouw kijkt sport. Dankjewel. Joep. En er zit hier inmiddels een hele vrolijke verschijning in de studio, namelijk zangeres Annie. Ja, u kent haar van de band Lief, die de hit Wonder Woman ook wel bekend als het nummer Why Is My Life So Boring scoorde. In 2009 hield Lief het voor gezien en besloot deze 27-jarige Wonder Woman solo te gaan. Annie, welkom. Ja, dank je. Annie, waarom nu ineens solo? Uh, nou ja, zoals jullie net al zeiden, de, de band uh, was uit elkaar. En toen werd het uh, tijd om, uh, om toch gewoon verder te gaan uh, met de muziek en uh, dan de solo. Ja, ja, want dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd wat er na 2009 is gebeurd. En um, ja, wat, wat je in de tussentijd hebt meegemaakt voor ontwikkeling. Uh, nou ja, kijk, Lief is natuurlijk ook onder, een onderdeel geweest van de totale ontwikkeling. Ik ben natuurlijk daarvoor ook al, uh, nou ja, hoe oud was ik toen... Um, nou, ik ben nu natuurlijk 21. Dus uh, ja, een paar jaar ervoor, weet je. Nee, um, uh, ja, na Lief ben ik dus eigenlijk gewoon verder gegaan daarmee. Dus ik, uh, ik uh, ben gaan schrijven voor het eerst echt... Vanuit ideeën van mij. En um, uh, ben de juiste mensen om me heen gaan zoeken, de juiste producers die, de, die voor mij de juiste sound uh, konden maken. En uh, een heel lang verhaal kort uh, zit ik nu hier en is de plaat nu bijna klaar. En ik ben heel erg blij dat ik de single zo meteen uh, mag doen. En voor de rest, ja, het is nu, uh, het is nu streven naar zoveel mogelijk optredens. En, uh, en gewoon weer uh, gaan met die bananen, zoals dat dan heet. Maar wat was de reden dat je stopte met lief? Nou, het is niet zozeer dat ik specifiek stopte, wij stopten allemaal. En uh, uh, kijk, op een gegeven moment dan, uh, dan moet je gewoon. Uh, uh, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En uh, nou ja, dan moet je er een punt achter zetten. Precies. Zij, ja, ook. Uh, maar ook gewoon oneenigheid over waar. Uh, nou, oneenigheid. Gewoon waren het niet eens over waar het heen moest. En, uh, en dan kan je gewoon beter allemaal je eigen pad gaan volgen. Ja, want hoe waren de reacties op het feit dat je verder bent gegaan uh, als uh, Annie? Um, ja, nou heel veel mensen die zijn in de veronderstelling dat ik de band heb opgeblazen. Dus dat was in het begin was dat wel... Uh, lastig omdat dat gewoon absoluut niet het geval is. Dus vandaar ook dat ik dat zo duidelijk uh, naar voren wil brengen. Dat, ja, dat is gewoon niet zo. Uh, en dat vond ik wel heel moeilijk... omdat mij wel de Zwarte Piet in, in deze werd, uh, werd toebedeeld. Um, maar um, maar ja, was het eer... niet gewoon dat je dacht van... ik wil mijn eigen muziek spelen, ik wil gewoon solo gaan? Nee, nee voor mij had het nog best ook wel even mogen duren met de band. Ja, want uh, je hebt al een paar nummers uitgebracht van je nieuwe album. Mm -hmm. Hoe zijn de reacties hierop? Ja, heel positief eigenlijk. Dus we krijgen van, uh, van heel veel mensen uh, die het dan horen... die zitten echt zo van, wow, ik wist helemaal niet dat je zo kon zingen. En uh, ja, heel veel positieve reacties. Eigenlijk uh, alles wat ik niet kwijt kon in lief, omdat je natuurlijk allemaal met vijf uh, meningen zit. Alles wat ik niet kwijt kon, dat kan ik nu wel kwijt. Ja, want is het heel wat anders geworden dan dat je met lief deed... Ik denk dat het, uh, dat het uh, uh, wat rauwer is geworden uh, en uh, wat persoonlijker en veel meer mij. Nou, dan uh, ben ik heel erg benieuwd. Hier is speciaal <laughs> voor jou Annie met Wonderful Mistake. Dank je wel. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Doc sitting in my room flying around on my broom that's what I do I was big and glitter my shape like butterflies right until he knocked on my door oh mama tell me what to do cause from the dusk until the dawn Prince Charming here is keeping me awake behind his crooked face there is this cuteness I can't take he's my Whoa, whoa, whoa, whoa, uh oh Yeah, he swept me off my feet, couldn't stand the heat. Oh, he's sexy as hell. So I fell into his warm embrace with his crooked face. These princess days are treating me good. How's this shot? Mama, tell me. From the dusk until the dawn. Prince Charming here is keeping me awake. Behind his cricket face, there is this cuteness I can take. Is my little dirty, wonderful mistake. I love you and I to do, cause from the dusk until the dawn, his charm in here is giving me a ache. on his crooked face there is this cuteness I can take, he's my little dirty wonderful, little dirty wonderful, little dirty wonderful mistake, whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh, -oh. Dankjewel, Annie. En uh, straks horen we Annie's interpretatie van het volkslied. EK-hater Bert Brussem vertelde net al zijn grootste ergernis, dit EK. Maar niet alleen hij ergerde zich, groen en geel. Wij vroegen verschillende vrouwen naar hun grootste irritatie, dit EK. Cristiano Ronaldo, omdat het een narcistische, uh, arrogante zak is... die niet eens de ballen heeft om uit de kast te komen... Ik vind eigenlijk het hele EK een kleine ergernis. Omdat ik niks met voetbal heb, vind ik het vervelend dat sommige mensen die normaal ook niet van voetbal houden, dan tijdens het EK ineens doen alsof ze groot voetbalfriend zijn. Dat de mannen om mij heen zo aan het schelden zijn. De versiering in de kamers. Uh, mijn grootste ergernis was dat we meteen de eerste wedstrijd al verloren. en Waardoor we meteen in een neerwaartse spiraal gingen. Hoogmoed komt voor de val. Ik vond uh, dat we met z'n allen behoorlijk oud waren. En uh, nou ja, een beetje realiteitszin had ons beter gepast. Je ziet in elke reclame-knal aan je troep voorbij komen. En al die vogeltjes en wippies en dingen. Dat is wel een beetje too much eigenlijk. Ik denk dat mijn grootste ergernis was. dat uh, het Nederlands elftal zo negatief was tegenover de pers. De klapperende vlaggetjes van de buurman. Dat het op tv kwam. Um, doelpunten die afgekeurd werden terwijl ze over de lijn, uh, achterlijn waren. Dat Ravel van, van der Vaart niet eerder in het team werd gebracht. Oh. Het is uh, twee minuten voor half vier, dus dat betekent dat het weer tijd is voor... Het Nieuwsminuutje. Bij ons aan tafel is weer geschoven nieuwsredacteur Wart Kuipers. Ja, We hebben een mooie kans om ons voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor de EK-finale, meldde Portugese bondcoach Paulo Bento eerder vandaag. We weten dat we tegen het beste team van dit EK spelen, we moeten geduldig zijn, want er komen zeker momenten tijdens de wedstrijd waarin we de bovenhand zullen halen. Al dus Bento. De laatste keer dat beide landen elkaar op een titeltoernooi troffen, was twee jaar geleden, toen Spanje door David Villa won met 1-0. Joachim Leu komt donderdag in de halve finale van het EK tegen Italië... Weg, ligt opnieuw met een ander strijdplan. De Duitse bondcoach verraste vriend en vijand... door tegen Griekenland zijn complete voorhoede... met onder andere topscorer Mario Gomez te vervangen. En dit met succes. Het is wel heel denkbaar dat er weer het een en ander verandert... in de opstelling, zei Leu dinsdag in Gdansk. Keus te over, want zijn complete selectie van 23 man... is fit voor het duel in Warschau. Ook Bastian Schweinzeiger, die hersteld is van een enkelblessure. Het veelbesproken tiki-taki-spel van Spanje is niet saai. En als het al een tikje vervelend is om naar te kijken, komt dat door de zeer defensieve speelwijze van de tegenstander. Dat betoogde middenvelder Andreas Iniesta van Barcelona dinsdag aan de vooravond van de kraker tegen Portugal in de halffinales finales van het EK in Donetsk. De 28-jarige spelmaker zei zich weinig tot niets aantrekken van kritiek kritiek. Wij hebben ons eigen stijl, die ons veel succes heeft gebracht, zoals de Europese en de wereldtitel. Deze stijl heeft een paar jaar geleden de historie van Spaanse voetbal voor altijd veranderd, en daarmee kunnen wij ons identificeren. Dat lijkt me voldoende. dus Iniesta. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bart Kuipers, voor het laatste nieuws. Ja, en een groot voordeel voor de vrouwen tijdens deze... Het... Dit EK is dat er een overvloed aan mannen in de kroeg staat. Maar zoals Johan Cruijff altijd zegt... elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft zijn voordeel. En ook dit keer heeft hij weer gelijk. Ja, alle mannen staan dan wel in de kroeg, maar hebben geen oog voor ons. Ze staren zich blind op het voetbal. Daarom vragen we hulp aan koning van het flirten, Tijn van Ewijk. Tijn, goedenacht. Hallo. De Nederlandse voetbalmannen hadden moeite dit EK met scoren. Maar zij niet alleen. Wat doen we fout? Ja, weet je, nou ja, dit, dit EK is natuurlijk niet zo heel erg boeiend geweest. Hè? Dus, dus volgens mij hadden de mannen in de kroeg eh, op een gegeven moment meer aandacht voor vrouwen dan voor het voetbal. En dat was natuurlijk verschrikkelijk saai. En, en om eerlijk te zijn, vinden wij mannen vrouwen altijd leuker dan voetbal. We hebben net wat anders gehoord: dat uh, voetbal voor de seks gaat. <lacht> nou, dat zijn dan. Dan uh, moet je je even voor jezelf afvragen of je zo'n man wel wilt nu je toch aan de telefoon hebben, vertel ons dan wel even wat voor flirttips je hebt voor ons. Nou, als vrouw moet je, moet je de man in principe het werk laten doen. Ja, dus, dus, dus, dus jouw taak is, is, is om, om het hem makkelijk te maken. Dus je maakt oogcontact met hem in de kroeg. Mm -hmm. En dat doe je op een hele specifieke manier. Je kijkt hem aan, dan kijk je naar beneden en dan kijk je van onder je wenkbrauwen weer omhoog. En dan glimlach je. En als hij dan nog voetbal blijft kijken, dan moet je, hem gewoon, eh, moet je gewoon een leuke vent nemen. Dan ja, moet je maar gewoon is... voor het beeldscherm gaan staan. Je hoeft niet voor het beeldscherm te gaan, gaan staan. Mannen, mannen pikken het haar fijn op als je ook contact maakt. Ja, maar er zijn toch ook mannen die bij een spannende wedstrijd echt geen interesse hebben in vrouwen? Ik die geloof niet ook, dat ja. zo'n blik ja. van mij daar dan iets ja, aan doet. Ja, ja, maar wacht even. Nou vraag je me iets onmogelijks. Hè? Je kunt niet iemand die <laughs> echt totaal geen interesse in je heeft, interesse in je laten krijgen. Nee, dat snappen we maar. Want dan kun je niet meer flirten. Nee, maar een man die een spannende wedstrijd aan het kijken is, uh, lijkt me toch wel moeilijk om te versieren. Ja, als je, als, als, als je dat van tevoren denkt, dan heb je helemaal gelijk. Oké, okay, maar ik heb hem een blik gegeven vanuit uh, onder mijn wenkbrauwen. En, en ja. dan? En, en, en dan komt hij op een doodspelmoment of tijdens de rust gewoon naar je toe. En dan is het gedaan? Nou nee, dan, dan, dan, dan, dan gaat de rest van het spel. Ik, ik roep wel eens, je moet als vrouw in principe alles doen waar je zelf een hekel aan hebt als mannen het bij jou doen ze slechte de openingszinnen. Nou, slechte openingszinnen, dat moet je de man dan laten doen, die openingszin. Maar, maar wat vind je nou vervelend als je met een man praat? Jij vindt het vervelend als hij meteen aan je zit. Sowieso. Toch? Ja. ja. Nou, dus moet je dat bij een man wel doen. <lacht> bij, ja, jij vindt het vervelend als hij uh, uh, meteen met te veel complimenten komt. Ja, dus dan moeten Toch? wij dat oh, wel doen. Oh, wat zie je er geweldig uit. Oh, wat ben jij leuk. Dus je moet hem eigenlijk een beetje in de maling nemen. Nee, nee. De, de, de, de grap is, wij mannen, we hebben zo'n behoefte aan complimenten... dat wij je nog gaan geloven ook als je zegt, dat ze er geweldig uit. Tijn, ik heb altijd begrepen dat mannen moeten jagen. Dus zijn die tips dan wel verstandig? Ja, nee, maar ik, ik, ik help je ook de man te laten jagen. Helemaal met je eens, de man moet jagen. De man moet het gevoel hebben dat hij het besluit genomen heeft. Terwijl, laten we eerlijk zijn, het is altijd de vrouw die het besluit neemt. Dus als jij met een man uit wil, heel je goed dat niet je zeggen, dat even man... zegt tussendoor. S Sorry. Heel goed dat je dat nog even zegt tussendoor. Ja. Nee, ja. maar als jij met een man uit wil, dan moet je niet tegen hem zeggen, joh, zullen wij een keer samen gaan stappen. Dan moet je tegen hem zeggen, joh, het lijkt me zo leuk als een vent zoals jij mij een keer mee uit stappen neemt. <laughs> je moet het gewoon omdraaien. En dan omdraaien. denkt hij namelijk, dan denkt hij dat het zijn eigen idee is. Ah, ja. Dus moet hem gewoon het gevoel geven dat hij de man is. Ja. Maar wij moeten beter ons best doen, maar moeten de mannen ook niet gewoon zelf een beetje hun best doen? Ja, de mannen doen. moeten veel beter hun best doen. Maar nee. wij hebben net van uh, Nienke de Jong gehoord dat vrouwen meer kennis moeten hebben over sport. Is het dan ook belangrijk uh, tijdens het EK om een man te vizieren? En waarom zouden vrouwen nou meer kennis moeten hebben over sport? Want uh, het is net zoals roepen dat mannen meer kennis moeten hebben over uh, uh, de nieuwe pumps. Dat is dus helemaal niet nodig. We hoeven helemaal nee. niks te weten van sport en dan uh, kunnen we ze ja. alsnog verzieren. Ik ben een man en pumps interesseren mij niet, jij bent een vrouw en als een sport jou niet interesseert, <laughs> dan is dat ook goed. Oké, okay, en tot slot, wat moet je absoluut niet doen als je een man wil versieren? Uh, te makkelijk zijn. Dus, dus je, moet... je moet je eigenlijk eerst gaan aanbieden en daarna moet je ook weer niet te makkelijk zijn. Hoe werkt ja. dat dan? Ja, nee, je, moet, je moet hem naar je toe lokken dus, want met zo'n blik van onder je wenkbrauwen een beetje glimlachen, dan, dan, dan maak je jezelf een uh, uh, gewillige prooi en dan komt hij vanzelf op jacht. Ja. Maar vervolgens moet je dus een beetje in beweging blijven, want je weet hoe het is, neem een kat, uh, speel met een kat en een veertje. En zolang het veertje beweegt, vindt de kat het leuker. Als het veertje gaat liggen, <laughs> is het spelletje voorbij. Oké, okay, duidelijk. Tijn, als uh, de <laughs> luisteraars nog meer uh, tips willen, waar kunnen ze dan naartoe? Uh, www.masterflirt.nl Nou, duidelijk. Dankjewel, Tijn van Eeuwijk. Oké, okay, bedankt. Ja, we hoorden net al het uh, volkslied en uh, wij vroegen ons af hoezo Duits bloed. We zingen het allemaal uit volle borst mee, maar waar komt ons volkslied eigenlijk vandaan? Aan de telefoon hebben we volksliederexpert Martine de Bruin. Goedendag Martine. Goedendag. Martine, waarom zingen wij met z'n allen van Duitse bloed? Nou, in de 16e eeuw, de tijd waar dit lied vandaan komt, uh, daar betekende dat nog niet wat wij er nu in zien. was het een wat ruimere betekenis. en kon je dat ook voor, uh, voor Nederlanders zeggen. Oké. Okay. Um... En kun je uitleggen wie het volkslied heeft geschreven? Nou, dat zou ik wel willen, maar ik weet het zelf niet. En dat is een, een van de betere mysteries uiteindelijk. Um, dat toen de tijd niet bekend is gemaakt uh, wie de auteur was. En dat wij nu nog steeds proberen om er een auteur bij te vinden. En er wordt wel vaak gezegd dat dat Marnix van het Aldegonde geweest moet zijn. Maar wie is maar dat? We weten het... Uh, ja, dat was een, uh, een bekend edelman uh, uit de 16e eeuw, die ook uh, veel andere dingen geschreven heeft. Bijvoorbeeld zijn eigen psalmberuiming, die ook bekend was in de omgeving van Willem van Oranje. Maar uh, waarvan we niet, niet, zeker niet met zekerheid kunnen zeggen of hij het wel helemaal geschreven heeft. Maar waarom is dat zo moeilijk op te sporen? Nou, omdat het toen kennelijk niet op papier is gezet. En er toen ook wel reden voor was om niet bekend te willen zijn als de auteur, want dat was... Uh, gevaarlijk, hè? nog in de, in, het, in de hitte van de strijd. Uh, en daarom moet het nu dus allemaal achteraf gereconstrueerd worden wie dat uh, gedaan had kunnen hebben. En dat is moeilijk. En is het uh, volkslied altijd hetzelfde geweest, of zijn er in de loop der jaren ook wel dingen veranderd? Uh, er zijn nogal wat dingen aan veranderd. En eigenlijk is er in de loop der eeuwen zoveel aan veranderd dat in de, in de loop van de 19e eeuw. Uh, de oorspronkelijke tekst bijna helemaal vergeten was op de eerste twee regels na. En de melodie ook zo veranderd was, dat de meeste mensen het nu waarschijnlijk niet eens meer zouden herkennen. En toen is in het begin van de 20e eeuw gezegd, uh, nu gaan we terug naar de teksten en de melodie zoals ze ooit uh, bedoeld waren. En toen is er weer gekeken naar de versies uh, uit, uh, uit de 16e eeuw, en die zijn toen weer in ere hersteld. En wat maakt het volkslied nou eigenlijk zo bijzonder? Nou, er is een, een relatief uh, record wat wij hier hebben. Want in de combinatie van tekst en muziek is het wel helemaal het oudste volkslied ter wereld. Zo. Mm -hmm, Waar het dan dat het geschreven werd in een periode dat er nog geen volksliederen waren. Dus we hebben het oudste lied dat functioneert als, uh, als volkslied. En kunt u uitleggen waarom een volkslied nu zo belangrijk is? Ja, twee dingen. Het is een, een herkenningsmelodie. dus net zoals een vlag. Dus mm -hmm. je identificeert je daar tot, uh, tot op zekere hoogte mee. En naast het herkenningselement is het ook zo dat muziek eigenlijk altijd de emotie losmaakt. En je ziet ook eigenlijk het bijvoorbeeld altijd bij, bij sporters die dan uh, een of andere wedstrijd gewonnen hebben. Dat, uh, dat ze in tranen uitbarsten op het moment dat ja. het volkslied gespeeld wordt. Juist op dat moment. Ja, en ook wel eens aan het begin van de wedstrijd als ze we het meezingen uit volle borst. Ja, precies. Ja, want dat is net een moment dat je daar even, ja, even met jezelf wordt geconfronteerd... Uh, vanwege de, de muziek die dan klinkt. Ja, Martine, tot slot nog even. Het Wilhelmus is dus eigenlijk best ouderwets, eigenlijk heel erg ouderwets. Wordt er niet eens tijd om het uh, te veranderen weer? Een wat moderne volkslied? Nou, deze, deze vraag zelf is eigenlijk ook al heel ouderwets. Want dat vonden ze <laughs> in de 16e eeuw nou ook al. Dus toen Willem van Oranje helemaal uh, overleden was is ook geprobeerd om nieuwe versies uh, uh, intreden te doen uh, laten vinden. Door onder meer nieuwe versies te schrijven voor, uh, voor zijn opvolgers. Maar dat is uh, niet en, doorgevoerd? Nou, die zijn een tijdje ingeweest en uh, daarna kwamen er weer andere en weer andere en weer andere. En het enige wat dan uiteindelijk beklijft is toch uh, ja, de, de, de eerste tekst, de oorspronkelijke tekst. Dus we houden ja. gewoon even lekker het uh, Wilhelms aan nog. Ja, wat mij betreft wel. Nou, Martina, ook deze nacht zijn we weer een stukje wijzer geworden. Martina de Bruin, dankjewel en slaap lekker. Dankjewel, tot ziens. Ja, dan gaan we nu luisteren naar nog een nummer van het nieuwe album van Annie, Here is My Man. I will be heading home in the morning light I'm longing for you night after night Het vertrouwen in een Nederlandse elftal is helemaal weggezakt. Na de historische afgang dit EK lijken de dagen van Bert van Marwijk als bondscoach geteld. Maar hoe gaat de toekomst van ons voetbalteam eruit zien? En natuurlijk de belangrijkste vraag, wie wint het EK? Wij vrouwen zijn natuurlijk weer erg nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen. En we vragen deze keer niet aan een voetbal-expert, maar we gooien het over een andere boeg. Aan de telefoon helderziende Joka van den Ham. Goedenacht Joka. Uh, Goedenacht. <laughs> Joka, wist je dat Nederland zou gaan verliezen tijdens het EK? Uh, ja, dat wist ik al. <laughs> ik wist al uh, vrij vroeg dat ze niet zo ver zou uh, komen. Maar dat is nu makkelijk gezegd. Ja, dat is waar, maar <laughs> ze speelden eigenlijk alleen voor zichzelf. Het was geen samenspel. Het voelde gewoon niet goed. Maar heb je dat ook ergens op gebaseerd, of is dat alleen het gevoel? Uh, dat was zuiver het gevoel. Oké, okay. want hoe ga je ermee om als je al de uitslag weet of denkt te weten... en je familie en vrienden zitten hier niet op te wachten? Uh, nou, mijn man is dat gewend, al jaren. Dus die kijkt geen voetbal meer? Uh, nou, wij <laughs> kijken helemaal geen voetbal samen. Maar ik heb een klein beetje ingeleefd. Yeah. Uh, mijn familie informeer ik daar niet over, ze weten wel wat ik doe, maar ze hebben daar ook helemaal geen interesse in. Dus je houdt het wel een beetje spannend voor ze? Uh, ja. Heel goed. Dat is wel leuker natuurlijk. Hè? Ja Joka en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, weet je dan ook hoe de toekomst van Bert van Marwijk eruit gaat zien? Ik heb het uh, gevoel uh, dat hij na een kleine oneenigheid uh, toch vertrekt en dat is zou eventueel medio volgend jaar kunnen zijn... Maar ik heb nu het gevoel dat je met een soort glazen bol voor je zit. Nee hoor, absoluut niet. Ik sta met beide benen op de grond. en uh, Nee, absoluut niet. Ik heb me heel even ingeleefd in de vragen van morgen. En verder uh, komt dat spontaan bij mij naar boven. Dus volgend jaar, midden, midden van het jaar, dan... Uh... Dan is hij er niet meer. Nou, okay. hij zal er nog wel zijn, maar ergens anders. En hoe zal dan de toekomst van het Nederlands elftal volgens u eruit gaan zien? Uh, er zullen wat oude spelers afvallen, wat natuurlijk logisch is, nieuwe bijkomen. En ik heb het gevoel dat de nieuwe generatie wat stabieler wordt. Dus we gaan wat meer succes boeken? Uh, ja, uiteindelijk wel. Maar u zegt een gevoel, dat is dus eigenlijk nergens op gebaseerd? Nee, het is nergens op gebaseerd. Maar hoe toch, toch heeft u het gevoel dat u in de toekomst kan kijken. Waarom heeft u dat gevoel dan? Uh, ja, het komt spontaan bij mij naar boven en ja, dan weet ik het of ik weet het niet. En welke speler gaan we dan verliezen? Ik ben heel benieuwd. Uh, heb je een aantal namen? Want ik ben absoluut niet van met de namen op de hoogte. Nou ja, in ieder geval, uh, wij, gaan zo in slaap vallen met, uh, wij gaan zo in slaap vallen met aanvoerder van jong Oranje Bram uh, Nuitink. Ja. En zien we hem in de toekomst nog in het Nederlands elftal spelen? Uh, waarschijnlijk niet. Waarom niet? Uh, ja, hij voldoet niet helemaal. Dat is jouw gevoel wat je erbij krijgt? Ja, dat is mijn gevoel en hij gaat uh, naar een andere club. Heb je ook een idee welke club? Uh, ik heb het gevoel dat ze Engels spreken. Maar oh. ja, dat is natuurlijk ook uh, <laughs> een beetje breed. Nou, ik heb gehoord dat uh, Engeland interesse heeft in Bram Nuiting. Okay. Dus volgens mij zit je wel in de goede hoek, uh, Joca. Oké. Okay. En nog even tot slot, uh, wie wint het EK? Want daar ben ik natuurlijk wel erg benieuwd ja, aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ik heb het gevoel du uh, Spanje. Maar uh, net voordat je belde, krijg ik toch bij Duitsland ook nog een vraagteken. En waar komt dat gevoel dan ineens, uh... ineens vandaan? Ja, ook voor mij heel, heel dubbel. Uh, laten we het op Spanje houden. Dus het is toch Spanje. Net kreeg je ja. het gevoel Duitsland. Ja, Duitsland, maar laten we het op Spanje houden. Dus Spanje wint het EK. Ja. Nou, ik ben benieuwd of je gelijk hebt. Uh, Oké. Okay. Nou, de toekomst zal het in ieder geval leren. Dankjewel. Ja, tot je dienst. Ja, leuk dat u nog steeds luistert naar vrouwen fluiten af. Er liggen misschien al wat mensen te slapen... en ook Anne en ik beginnen een beetje moe te worden. Anne, met wie vallen we eigenlijk vanavond in slaap? Vanavond vallen we in slaap met voetbalhunk van Jong Oranje, Bram Duiting. Deze 22-jarige profvoetballer speelt al bijna 11 jaar bij NEC. En in 2010 maakte hij zijn debuut bij Jong Oranje, waar hij nu al de aanvoerder van is. Bram, we hebben je zien spelen en we vragen ons af, waarom stond jij niet te schitteren tijdens dit EK? Nou, dat komt omdat ik uh, nog bij NEC speel, denk ik. want. Uh... Die stap van de NEC naar het uh, echte Nederlands zelfde is natuurlijk veel te groot. En ik denk dat ik nog heel veel moet leren wil ik, uh, wil ik in het echte Nederlands zelfde komen. We hebben zo'n zo goed team en het heeft gewoon even drie wedstrijden is gewoon niet gelukt. En uh, ja, dat kan gebeuren. Maar ik denk niet dat als ik mee was geweest, dan uh, was het echt totaal niet beter gegaan. Dat weet ik, dat weet ik zeker. Jij ja, ligt hier heerlijk in bed. Is het ook een jongensdroom die is uitgekomen, dat je bij NEC speelt? Ja, ja dus vanaf, vanaf kleins klein aan wilde ik al profvoetballer worden. Ik bedoel, uh, ik kom hier uit de buurt. NEC is een grote club hier. En uh, ja, Ik wilde heel graag bij NEC voetballen. Dus toen ik, uh, toen ik gevraagd werd voor NEC in de jeugd, dat was al een droom. En dan, uh, dan al helemaal om in het eerste elftal van NEC te spelen. En in het stadion met de 12.000 supporters eromheen. Ja, fantastisch. Super. Vanaf jongs af aan train je eigenlijk al heel erg veel... Um, wat moet je daar eigenlijk allemaal voor opofferen? En heb je nog wel tijd voor ontspanning, zoals we uh, nu lekker even in bed liggen? Ja, nou voor tijd voor ontspanning heb je sowieso wel hoor. Want uh, veel voetballers doen naast het voetbal vrijwel niks eigenlijk. En... Ik, ik studeer ook niet, ik heb het wel geprobeerd, maar dat, dat valt gewoon niet te combineren. Dus ik ga naar, of, uh, ik ga naar, trainen, naar training toe, ik kom smiddags middags terug en dan uh, is het rustig aan doen. En uh, mijn rust pakken voor de volgende dag. Want rust pakken is voor een voetballer of een sporter is dat, is dat heel belangrijk. Mm -hmm. Maar ik kan nog wel heel veel uh, afspreken met mijn vrienden en ik kan nog leuke dingen doen. Dus uh, het is niet zo dat, dat wij voetballers alles moeten laten. Jouw ideale voetbalvrouw, hoe ziet die eruit? Um, ik hou van een... Uh, een uh, slimme, intelligente vrouw vind ik heel belangrijk. Ik hou ook van een, van een vrouw met een, met een sexy uitstraling. Geen een ordinaire uitstraling, maar gewoon een, een, een mooie vrouw. Dat, dat vind ik iets hebben. Wat is een sexy uitstraling? Ja, nou, een, een vrouw die misschien van zichzelf weet dat het een leuke meid is... maar niet, niet te ordinair wordt of niet te arrogant wordt... maar gewoon wel gewoon een leuke, open en sexy uitstraling heeft. En ik hou absoluut niet van arrogante vrouwen. Dat vind ik echt verschrikkelijk gewoon. Maar uh, ja, voor de rest, uh, blond of bruin haar, dat maakt me allemaal niet uit. Het moet gewoon een leuke vrouw zijn en een knappe vrouw zijn om te zien, denk ik. En je, en je moet er goed mee kunnen praten, denk ik. Want dat vind ik heel belangrijk. Ik, ik hou van, van communiceren met de vrouw. Uh, leuk gesprek voeren. en ja, Dat vind ik heel belangrijk. Ik vang nu een beetje op dat je een knuffelbeer bent en een gevoelige jongen. Ja, ik ben wel een klein beetje gevoelige jongen, het valt op zich wel mee. hoor. Maar in een vrouw, als ik een vrouw heb, dan vind ik het belangrijk dat je er goed mee kan praten. En dat je er ook lekker mee kan knuffelen en mee kan doen. Je zegt, uh, je ideale vrouw moet goed kunnen praten. Moet ze ook kunnen praten over voetbal? Um, nou... Dat hoef, ze hoeft geen verstand, geen verstand te hebben van voetbal. Dat, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Want ze hoeft niet per se uh, elke wedstrijd te komen kijken als ze dat niet wil, Dat zou ik dat niet erg vinden. Maar ik vind wel dat ze het belangrijk vindt. Of ik vind het belangrijk dat ze interesse in mij toont. Interesse toont in de dingen die ik doe. En voetbal is mijn passie, voetbal is mijn werk. Dus daar moet ze wel interesse in tonen, vind ik. Wat zijn jouw dromen? Waar zien we jou over vijf jaar de sterren van de hemel spelen? Um... Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Omdat ik. Uh, ik, ben, ik zit nu bij NEC, ik, uh, en bij Jong Oranje. En dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik hoop, ik hoop eigenlijk dat ik binnenkort, binnen nu en Twee jaar een uh, goede stap maak. Misschien naar het buitenland, misschien hier in Nederland, dat weet ik niet. Ik vind het goed zoals het nu is, maar ik wil wel een stap hoger. Want ik wil natuurlijk, ik wil mezelf laten zien aan mensen. En ik zou ook graag naar het buitenland willen. Ik zou in Nederland zou ik, uh, zou ik voor uh, verschillende clubs willen spelen. Bijvoorbeeld Twente, PSV, AX, dat zijn clubs die zitten in de top van Nederland. Dat is goed voor mij persoonlijk om mezelf te ontwikkelen. En dan maakt het, uh, ja, dan maakt het voor mij niet heel erg uit welke club. Want voor mij is het gewoon belangrijk dat ik, uh, dat ik mezelf ontwikkel. En dat kan bij, bij al die clubs, denk ik. Stel dat er nou een uh, luisteraar is die zich helemaal aangesproken voelt en in jouw plaatje past, kan ze je dan Facebooken? Ach, ze kunnen me allemaal Facebooken, geen probleem. Stuur me al berichten, allemaal helemaal top. <laughs> Welke droom uh, zou jij nog willen zien uitkomen deze nacht? Um, met twee vrouwen in bed liggen en lekker in slaap vallen. <laughs> nou, slaap lekker. Wel Bram. <laughs> ja, slaap, le slaap lekker. <laughs> ja, dus voor de luisteraars die nog op zoek zijn naar een voetbalhunk, grijp je kans en stuur Bram Nuitik een berichtje via Facebook. Ja, Anne, misschien hebben we wel een beetje genoeg gepraat uh, tot zover. Ik vind het eigenlijk tijd worden voor een lekker nummertje. Wat dacht je van een lekker slaapnummertje, Cecile? Uh, dat vind ik best een goed idee. Laten we gaan luisteren naar Digidex met Slaap Lekker.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 Fantastisch Ja, en voor de mensen die nog wakker zijn, hebben we een heerlijk slaapgedicht van een man die kan spelen met woorden. Hij dicht op radio, televisie en is te zien op vele festivals. Poetry Pusher Justin Samgar maakte speciaal voor deze uitzending een slaapgedicht. Luister maar. Speciaal voor jullie deze nacht. Poëzie met ballen. Want het EK valt het jaar behoorlijk zwaar. De ballen zijn naargevallen en iedereen baalt omdat ze liepen te kloten daar. En iedere voetbalfan heeft zijn eigen verhaal over het hoe, wie, wat en waar. Maar ik snap er nog steeds de ballen niet van. Hoe het nou eigenlijk kan dat bijna iedere man in de ban is van het platte voetballand. Atletische mannen die gezamenlijk douchen, en samen achter een balletje aan... en wij met z'n allen aan de rand schreeuwen dat die andere man er helemaal niks van kan. Voetbalvrouwen snap ik dan weer wel. Dat zijn gewoon ubergroepjes, jawel. Met zo'n atleetje in je spleetje, dan weet je het wel. En ze noemt hem vast de sterspeler in haar veld. En dan heeft van Vent ook nog geld. ja. Deze dames hebben de talenten geteld. En nog even over buitenspel. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Het is namelijk het moment dat de scheidsrechter vertelt... dat het zojuist gemaakt doelpunt niet telt. En met videocamera's wordt het nog even gecheckt... wie waar stond op het moment van voorzet. En er wordt daar nog veel meer over gezegd. Maar de scheids heeft natuurlijk altijd recht. En daarom worden er ook culturele koren ingezet. Hi-ha, hondenlul. En scheid de mensenbek. bek. Ja, het ontbreekt bij voetbal zeker niet aan intellect. De gemoederen lopen soms hoog op. Kampioenschappen maken namelijk iets los in elk volk. Het veld, de arena en de kop die rolt. Ja, voetbal is soms oorlog. Maar dan wel met een winterstop. Maar laat ik geen slapende ballen wakker maken... en deze nood niet al te hard kraken. Want uiteindelijk... Zijn deze spelletjes en praatjes over balletjes en baasjes toch best vermakelijk? U hoorde Potty Justin Samgar. Ja, jammer genoeg zit vrouwenfluit af. Vla vrouwen fluiten af en bijna alweer op. Ja, en het is snel gegaan vannacht, eh, Cecile. Het is uh, heel snel gegaan. Maar uh, zometeen hoort u van 4 tot 6 het wereldprogramma Andere Aanpak van Pieter Munnik en David van Une. En bij aan zijn tafel zit uh, Pieter. Pieter, wat staat er uh, van 4 tot 6 te gebeuren? Ja, nacht. Uh, de komende twee uur kun je alles luisteren over de muziek in de breedste zin van het woord. Zo dus, uh, gaan we praten met een muziektherapeut. Hebben we hebben live muziek in de studio van Zwartlicht... en de Amsterdamse punkband The Don't Touch Me, Quark Moncheus. Ja, en nog veel meer. Ik zal zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio 1. En waarom moeten we luisteren naar jullie programma? Uh, omdat wij uh, de muziekindustrie van een andere kant gaan belichten. Dus niet de standaard verhalen, niet de standaard onderwerpen... maar juist de mensen die het net allemaal even anders aanpakken... die komen bij ons in de uitzending... Dus oh. het wordt echt een boeiend uurtje. Dat wordt het zeker. Wij zijn benieuwd en wij wensen u een hele goede nacht. Slaap lekker alvast. Bedankt voor het luisteren naar Vrouwen Fluiten Af. Welterusten.